Minister Bussenmaker zegt dat ze de sympathie voor het metropoolorkest snapt, dat ze uniek noemt in zijn genre, maar ze is bang dat de hulp aan het metropool op termijn ten koste zal gaan van een ander groot orkest of van een toneelgezelschap. De Franse president Hollande heeft bij een bezoek aan Algerije gezegd dat de Franse koloniale periode in het Noord-Afrikaanse land wreed en onrechtvaardig was. Hij bood geen excuses aan... Maar niet eerder heeft een Franse president zich zo expliciet uitgelaten over de kwestie. Hollande zei in het Algerijnse parlement dat Frankrijk de plicht heeft om de waarheid te erkennen over de Algerijnse oorlog. Die duurde van 1954 tot 1962. Hollande deed zijn uitspraak op de tweede dag van zijn bezoek aan Algerije. Gisteren werd hij door duizenden mensen welkom geheten in de hoofdstad Algiers.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 Het weer vanmiddag is het bewolkt en volgt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regen. Waait een vrij stevige oostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 3 graden in het noordoosten en 5 graden in het zuiden. Vanavond bereikt de neerslag het noordoosten van het land. En dan valt daar wat natte sneeuw. Met een zuinige Nevit HR-ketel maak je een einde aan te hoge energierekeningen. Ja, ja dat scheelt nogal hè.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 Elke twee weken het beste oude internationale pers Acht noemers voor 15 euro. Ga naar 360 magazine.nl, Vara Radio 1. De gids.fm met Felix Meulers. Goedemorgen. Nog steeds overlijden veel mensen aan kanker, maar dat zouden er veel meer zijn als niet 50 jaar geleden de chemotherapie was ingevoerd. Over het relatieve succes daarvan praat ik zo meteen met professor René Bernards... van het Nederlands Kankerinstituut. Nederlanders houden van zekerheid en veiligheid. Zijn we nou in vergelijking met andere wereldbewoners angsthazen? Menno Bentveld buigt zich vandaag over die vraag. En binnenkort valt bij huiseigenaren de brief op de mat hoeveel hun huis waard is. En daarna volgen de heffingen die op die WOZ-waarde zijn gebaseerd. De bureautjes die mensen helpen om die WOZ-waarde naar beneden te krijgen... schieten uit de grond... Maar er zijn gemeenten niet blij mee. Debat dus. En wilt u een paar werkelijk schitterende kerstballen zien? Surf naar de gids .fm. Pakketten vol illegaal vuurwerk komen deze maand Nederland binnen, vooral uit Italië en Oostenrijk. En voor postpakketbedrijven is dat vuurwerk moeilijk op te sporen, want volgens de privacywetgeving mogen die pakketten niet zomaar worden opengemaakt. Dat staat vanochtend in de Volkskrant. Daarom nu aan de telefoon Martin Lipsius van de Speurhondendienst Twikkelenveld. Meneer Lipsius, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat wel nodig om een pakket open te maken om erachter te komen dat er vuurwerk in zit? Nee, in, in principe niet. Uh, er zijn allerlei manieren om dat te detecteren, waaronder met een hond. Uh, maar je zou ook een X-ray machine kunnen gebruiken. En waarom huren die postbedrijven u dan niet in? Um, omdat het, uh, het, uh, het gaat om een stukje import. Uh, wat van het buitenland Nederland inkomt... en dat valt toch echt onder de douane en onder de marechaussee. Dus ja, dat is eigenlijk een overheidstaak om dat te controleren. Ja, maar u en uw hond worden vaak ingehuurd door de douane. Op Schiphol bijvoorbeeld, voor het opsporen van explosieven. Zou de douane u niet kunnen inzetten voor het opsporen van het vuurwerk dan? Uh, dat zou op zich wel, uh, wel mogelijk zijn. Uh, echter, uh, wij worden niet ingehuurd door de douane. Uh, wij worden op Schiphol uh, ingehuurd door uh, partijen die uh, de export uh, willen controleren uh, naar het buitenland. En waarvoor worden explosieve speurhonden nog meer ingezet dan nou, misschien eigenlijk ook voor vuurwerken? Want ik denk in één keer aan voetbalwedstrijden. Ja, nee, dat, dat klopt. Uh, wij doen ook regelmatig controles met onze honden uh, in de voetbalstadions, uh, op de supporters. En uh, ja, dat is weer een, een aangelegenheid van uh, een, een voetbalvereniging. Uh, dus binnen de hekken, zeg maar. En dan, uh, ja, dan mag je dus wel controleren. Dan mag het wel. En wat doet zo'n hond dan? Uh, de honden die hebben allemaal een passieve melding. Dus die gaan uh, netjes bij de mensen zitten of die, uh, die lopen met iemand mee. Dat wordt een passieve melding? Dat weet dat eigenlijk uh, weet dat, uh, dat iemand iets bij zich heeft. En uh, de begeleider die begeleider grijpt een man in zijn krijg of haar krijg? Uh, ja, nou ja, die, uh, meestal zal een persoon zelf al tot stilstand komen. Uh, en dan wordt die overgedragen aan de beveiliging die daar ook uh, ter plaatse is. Maar kan het nu gebeuren dat uw hond, als u hem thuis uitlaat... rustig naast iemand gaat zitten omdat hij vuurwerk bij zich heeft? Uh, ja, dat, dat zou op zich kunnen. Nog nooit meegemaakt? Uh, nee, want ik loop zelf nooit op uh, terreinen zeg maar, waar een hoop mensen lopen. U bent er een beetje bang van? Nee hoor, nee, dat, dat ook weer niet. Maar uh, in de duinen kom je heel weinig mensen tegen. En hoe traint u nou een hond op dit soort uh, aangelegenheden? Nou, uh, Alle honden, uh, explosieve speurhonden worden zeg maar, opgeleid uh, op uh, diverse uh, explosieve stoffen. Uh, en, en daar zitten de nitraten en de, de kruithoudende stoffen ook bij. En uh, ja, daarmee kunnen we dus eigenlijk het vuurwerk, het vuurwerk detecteren. Maar ja, er gebeurt verder niks mee, behalve dan in het stadion. Uh, ja, ja, ja. Kijk, uh, zoals ik al zei, de, het import van, van buiten ja. Nederland uh, uh, naar Nederland... Ja, dat is toch echt een overheidstaak uh, wat de overheid uh, zou, zou moeten aanpakken. Hoeveel kost zo'n opleiding bij benadering? Uh, nou, alles bij elkaar uh, ben je rond de uh, uh, 40.000, 50 50.000 euro kwijt. En dan heb je ook een fantastische hond. Dan heb je een fantastische hond, een fantastische geleider... en, uh, en goed materiaal om mee te werken. Met een geweldige neus. Martin Lipsius van de speurhonderdiensten Twikkelenveld. Hartelijk dank. Heel ja, graag gedaan. De Gids. en Deze muziek die u nu gaat horen... Dat houdt in dat Menno Benveld de studio instapt. Nou, hij zit er al. Menno, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Waar ga je het over hebben. Nederlanders en risico's. Wat? Ja, nou, ik, ik heb soms het idee, Felix, dat als ik het nieuws volg, dat de Nederlander een extreem beeld heeft van de maakbaarheid van zijn veiligheid. En eh, alsof alles in verzekeringen, regels, afspraken... verantwoordelijkheden te vatten valt... en dat daarmee het noodlot afgewend kan worden. En als er dan iets misgaat... we hebben natuurlijk de afgelopen jaren verschrikkelijke voorbeelden gehad. Al wat langer geleden de grote branden, hè, brand in het hemeltje. De vuurwerkramp in Enschede. Ja. Maar ook die, die grensrechter die op onfortuinlijke wijze omkwam... na voetbalgeweld. En zelfs die bultrug die sterft op een zandplaat voor Tessel. Hoe afschuwelijk sommige gebeurtenissen ook zijn... Hè, je houdt je hart vast dat je naasten sowieso... Overkomen. Maar ja. na zo'n ramp wordt altijd gekeken naar de overheid, naar de instanties. En dan moeten er meer regels, er moet beter gehandhaafd, meer afspraken. En dan, dan is de verwachting van, nou, dan zal dat vast niet meer gebeuren. Ik hoorde net Jeroen Wielert op radio 1, die kreeg een zelfverdedigingscursus. omdat we verleerd zijn hoe we onszelf moeten verdedigen. We ja. moeten allemaal dat we leren. Ja, Felix, waarom zijn we dat verleerd? Omdat het zo goed gaat met ons. Er worden weinig mensen op straat in elkaar geslagen. Ik en nu heb, moeten we allemaal. Zelfverdedigingscursus nu had. moeten we allemaal op cursus. Ja, nee, nou? nou ja, goed. Nee, uh, zelfverdediging. Nee, nooit gehad. Okay. Um, nou vraag ik me af, is dat nou typisch Nederlands? Hè? Dat beeld van er mag niks gebeuren en als het toch gebeurt... dan hadden we dat beter moeten regelen? Maar het lijkt me toch wel dat iedereen dat een beetje heeft. Hè, behoefte aan veiligheid, waar het wereld wereldje ook woont. Kijk, die, die behoefte aan veiligheid, die is er wel. Maar de verwachting dat het dan ook altijd veilig en zeker is... Dat is iets typisch Nederlands, zo blijkt. Want ik belde met Peter Wakker, hoogleraar risicogedrag... aan de Erasmus Universiteit. En ik vroeg hem, klopt dat beeld? Hè, dat Nederlanders, uh, Nederlanders enorme verwachtingen heeft van zijn veiligheid? Dat alles geregeld is? Ja, zegt hij, dat klopt. En hoe komt dat dan? Peter Wakker. Nou, de enerzijds dat wij gewend zijn om in een verzorgingsmaatschappij te leven... Dat is ook de, de ideeën van den uil. Dat is nu wel een beetje in het verleden, maar toch leeft het wel. Dat Nederland meer dan andere landen willen wij uitkeringen als je ziek wordt. Als je uh, je baan verliest. Dat eerlijke inkomen gelijke inkomen zijn. Dat heerst per traditie meer in Nederland dan andere landen. Een tweede reden is dat wij nou eenmaal, daar mogen we heel blij mee zijn. Dat wij weinig met risico's te maken hebben. De meeste landen hebben tornado's of branden, hongersnoden, aardbevingen. We zitten in een gebied waar weinig oorlogen zijn. Dus dat soort risico's zijn wij ook niet aangewend. Dus daar willen we ver van blijven. Meer dan andere landen. Voor Nederland? risico's zijn we banger dan bijna alle andere volken, ja. Is dat zo? We zijn een angsthazen? Uh, nou, dat is dus wel een beetje verklaarbaar. Want als je veel te verliezen hebt, zoals wij... Uh, onze rijkdommen, onze vrijheid, onze veilige leefomgeving... ja dan maak je je kennelijk ook meer zorgen om dat kwijt te raken. Het is trouwens niet iets van vandaag of gisteren... want ook een van Sneerlands grootste denkers... Uh, die was al met risicomanagement bezig uh, in de 17e eeuw. Christian Huygens is de eerste wetenschapper geweest... ...die een boek heeft geschreven waarin hij uitlegt hoe je kunt verzekeren... ...en de kansen kunt berekenen. Dat is in 1657 geweest. Dus daar is ook een traditie dat Nederland al heel vroeg met die zekerheid bezig was... ...en daar zich van bewust werd... ...en dat het dus ook misschien een beetje zijn doorgeschoten. Dus ook historisch zijn wij altijd ja, bang een bang volk geweest... ...dan de meeste anderen. Het is bijzonder. Wie jij dat, Felix? Nee, nee ik, ik, ik wist het ook niet. Maar we blijven even bij die historische context. Want het is toch interessant om te zien hoe zich dat nou ontwikkeld heeft. Hoe wij omgaan met risico's en daar grip op proberen te krijgen. Ik sprak ook met dokter Roel Pieterman... universitair hoofddocent sociologie en deskundig op het terrein van recht en risico. Ook hij zit aan de Erasmus in, in Rotterdam. Hij beschrijft drie belangrijke stadia... waarin we heel verschillend tegen ongevallen aankijken. Hoe we ermee omgaan en wie de schuld draagt. Vanuit de 19e eeuw... Uh, heb je iets wat we zouden kunnen noemen een schuldcultuur... met als idee wie zijn billenbrand moet op de blaren zitten. Uh, hè, als je iets slechts overkomt, dan is dat in beginsel gewoon je eigen probleem... en dat moet je ook zelf oplossen. Uh, op het eind van de 19e eeuw komt er dan uh, het moderne risicodenken op. Dat wil zeggen dat we uh, allerlei... Uh, ...problematische situaties eigenlijk niet meer op een individuele basis bekijken... ...verwijst ook denk ik naar de opkomst van het socialisme. De eerste echte reactie vanuit de overheid daarop is de zogenaamde ongevallenwet... Die, ...die kijkt naar ongevallen op de werkvloer. Waar gehakt wordt, vallen Spaanders, wordt dan zeg maar de nieuwe slogan. En binnen het systeem moeten we dan zien oplossingen te vinden... ...en die bestaan uit compenseren. Als er schade is, dan gaan we dat vergoeden... Uh, en uh, voorkomen. Ja, Dus eerst was het uh, eigen schuld dikke bult. En daarna, uh, we, we verzekeren ons er collectief voor... en het systeem lost het op. Het betaalt uit en probeert het volgende keer te voorkomen. Dus een fabriek met een bedrijfsongeval uh, moet proberen uh, veiliger te worden. En dit systeem, dat mond dan uit in de verzorgingsstaat van de jaren 70. Veiligheid van wieg tot graf. Maar, ja. zo zegt Pieterman, dat slaat door. We gaan ja. daarna hele specifieke onrealistische, onverwachte zaken verzekeren. Onzekere dreigingen, zoals Zo, hij dat al noemt. Nou, uh, dingen die heel weinig gebeuren. Hagelstenen op je auto. Uh, uh, verzekeren tegen terrorisme, dat soort zaken. Uh, we willen de, de, de meest onrealistische tegenslag uitbannen. En we willen ook dat er iemand verantwoordelijk voor is. We willen iemand de schuld kunnen geven van ons leed. Rob Pieterman. Mijn stelling is dat uh, doordat de wereld, de westerse wereld, de laatste 30, 40, 50 jaar zo ongelooflijk veel veiliger is geworden... is elke resterende onveiligheid is eigenlijk steeds meer daardoor een soort van affront geworden. Dat wat altijd gebeurt, hoort ook zo. En dat wat nooit gebeurt, dat mag ook niet, dat hoort niet. En ja, als er eigenlijk bijna nooit een groot ongeluk is... dan uh, hoort dat er ook niet te zijn. Uh, en dan moet er wel iemand iets fout gedaan hebben... Uh, als het uh, nog toch gebeurt. Ja, en we hebben dus goed. En we vinden het niet normaal als er iets misgaat. En zo richten we ook ons, ons huishouden in. Want Nederlanders zijn het op één na best verzekerde volk ter wereld. Oh ja? We willen alles uitsluiten. Wie zijn niks, de best verzekeren? Uh, dat zijn de Engelsen, geloof ik. Ja, die zijn, <lacht> die zijn nog erger. Uh, we geven jaarlijks duizenden euro's uit aan verzekeren. En dat kan volgens de heren uh, best wat minder. Professor Peter Wakker, die heeft dus nog een tip voor het nieuwe jaar. Een van mijn grote doelen is dat Nederland minder gaat kleine dingen verzekeren. Dat doen wij veel te veel, daar hebben we maatschappelijk verlies aan. Ik kan eigenlijk mijn hele boodschap in één regel zeggen. Dat is, alle verliezen die je zelf kunt dragen, moet je niet verzekeren. Als Nederlanders zich daar meer bewust van worden... dat zou ik gewoon een stijging in welvaart geven. Een verspilling in het land zou daardoor verdwijnen. Dus ik hoop dat iedereen daarvan overtuigd raakt. Alle verliezen die je zelf kunt dragen... Niet verzekeren. Dat is zijn boodschap Precies. Kijk, de meeste mensen kunnen een vulling in hun kies... of zelfs een verloren mobieltje. De meeste mensen kunnen dat zelf wel weer betalen. En als je die verzekeringsuitgaven uh, en premies in je zak houdt... dan schiet je daar heel wat mee op. De Fiction Factory die komt uit 1984. Althans is die opgericht. En uit Schotland. Dat kan samengaan, hè? Uitstekend. Dank je wel, Tot volgende week. Dankjewel. Feels like heaven. you Groot hit in Nederland ook. Fiction Factory uit Schotland met Feels Like Heaven. Van grote betekenis is verder ook het wetenschappelijk onderzoek. Want wat kanker nu precies is, hoe deze vreselijke ziekte ontstaat en te genezen is, dat kan nog lang niet met zekerheid worden gezegd. Daarom moeten er meer wetenschappelijke onderzoekers worden opgeleid... meer laboratoria worden ingericht. Een fragment, dat was duidelijk te horen uit het Polygoonsjournaal van 1951. Dat onderzoek er kwam er, maar nog altijd is kanker doodsoorzaak nummer 1. Ondanks nieuwe ontdekkingen en betere behandelingen met chemotherapie bijvoorbeeld. Chemotherapie bestaat zo'n 50 jaar... Wat is er nou in die tijd allemaal veranderd? Wat staat ons nog te wachten? En de belangrijkste vraag, zal kanker ooit helemaal te genezen zijn? Bij mij aangeschoven is René Bernards, hij is hoofd van de afdeling moleculaire carcinogenese. Wat is het precies? Carcinogenese. En dat is? Dat is eigenlijk het ontstaan van kanker. Van het Nederlands Kankerinstituut. Goedemorgen, meneer Bernards. Goedemorgen. Ik zei het al, zo'n 50 jaar geleden kwam het eerste chemotherapie-medicijn tegen kanker op de markt. Maar de eerste experimenten vonden al 70 jaar geleden plaats. Ja, dat was in mei 1942. Toen twee Amerikaanse onderzoekers uh, begonnen te experimenteren met mosterdgas. En mosterdgas kennen we eigenlijk al uit de Eerste Wereldoorlog. Bij de slag om Verdun, de loopgraven, gebruikten de Duitsers en de Fransen. Ik weet niet of ze het allebei gebruikten, maar daar werd mosterdgas gebruikt. Ja. En uh, daar gingen dan natuurlijk heel veel mensen aan dood. En wat, wat artsen vaststelden bij die... Uh, soldaten die overleden als gevolg van mosterdgas... is dat ze een heel laag aantal witte bloedcellen hadden. En daardoor kwam eigenlijk het idee op de... Kwam, uh, werd, uh, werd gevormd dat als je mosterdgas gebruikt... dat je dan het aantal witte bloedcellen kunt verlagen. En als ja. je dan misschien een kanker hebt van witte bloedcellen... dan zou je misschien die witte bloedcelkanker kunnen behandelen met mosterdgas. En dat idee werd dus voor het eerst in 1942 getest op een non hodgkin lymfoma. Dat is zo'n woekering van witte ja. bloedcellen. En dat bleek inderdaad te werken. En dat wordt nog gebruikt? En het gek is, die, die, die drug in de vorm van cyclofosfamide... wat, wat lijkt erg op uh, mosterdgas... wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt in de behandeling van kanker. En dat uh, chemotherapie medicijn waar ik het over had... dat was inderdaad iets van na de oorlog, he? Ja, 5-FU heeft u het over. En dat is inderdaad van ongeveer 1960. En chemotherapie, wat is dat precies? Nou, chemotherapie is eigenlijk het bestrijden van snel delende cellen eh, met middelen die dan wel het DNA beschadigen... of de aanmaak van DNA remmen. Want DNA is het erfelijk materiaal en iedere cel die deelt... heeft een nieuwe kopie van dat erfelijk materiaal nodig. Dus iedere keer als een cel deelt moet dat DNA gekopieerd worden... en aan de twee dochtercellen worden doorgegeven. En die chemotherapie van uh, zo'n 50 jaar geleden... is dat dezelfde chemotherapie van tegenwoordig? In grote trekken ja, want die cyclofosfamide die doet dat ook. Die beschadigt de DNA um, en daardoor is het moeilijk voor de cel om dat DNA te kopiëren. Maar en dat beschadigt zijn... dus ook gewoon de gezonde cellen. Ja, en dat is nou precies eigenlijk ook het probleem van um, chemotherapie. Zoals u en ik hier zitten maken we allebei ongeveer 2,5 miljoen nieuwe rode bloedcellen per seconde. Daar bent u zich niet van bewust. Nee. Maar dat is nuttig, want u raakt er ook 2,5 miljoen per seconde kwijt. Gelukkig maar. Dat, u dus dat zou bij. te vol worden. 2,5 miljoen bij zou maken, zou het slecht met uw aflopen. En uh, dat betekent dus dat we heel veel cellen hebben... die normaal snel delen in het lichaam. En dat is maar goed ook, want anders raken we in de problemen. En het probleem van die chemotherapie is dat die relatief weinig onderscheid maken... tussen Gezonde sneldelende cellen en kwaadaardige cel delen, sneldelende cellen. En dat is nou juist waar al die bijwerkingen van die chemotherapie vaak vandaan komen. Dus dat, dat doelgericht toepassen van chemotherapie, dat is er nog niet of nauwelijks. Nee. En dat is nu eigenlijk de nieuwe trend in de behandeling van kanker: dat we steeds betere middelen krijgen, die steeds selectiever worden voor de kankercellen. en daardoor minder bijwerking hebben op normale gezonde cellen die snel moeten delen. Nou, zijn er verschillende soorten kanker en die worden genoemd naar de plaats waar ze zich het eerste voordoen, hè? Ja, borstkanker, darmkanker, ik noem maar wat alvleesklierkanker. en er zijn dus niet verschillende chemotherapieën voor. Die zijn er wel, want over het algemeen wordt er dus voor borstkanker een andere vorm van chemotherapie gegeven dan voor longkanker en Tof, voor hè? darmkanker. Maar wat ik eigenlijk probeer aan te geven is dat die naamgeving van borstkanker, darmkanker, die dateert uit een tijd dat we eigenlijk geen benul hadden... wat de oorzaak was van kanker. En daarom dachten we maar, weet je wat, we, we noemen de ene noemen we longkanker... want het zit in de long en darmkanker zit in de darm. Dat klinkt logisch. Maar wat we dus door het moleculaire onderzoek... van de laatste 30, 40 jaar hebben geleerd... is dat, hoewel een ziekte borstkanker klinkt alsof het... Een homogene ziektes. Ja. Dat er eigenlijk geen twee borsttumoren zijn in Nederland... die precies identiek zijn als je op het moleculair niveau kijkt. Zijn er zoveel verschillende ja, tumoren? Ja, ze zijn eigenlijk allemaal anders. En er zijn er dus geen twee gelijk. We hebben er 13.000 nieuwe per jaar in Nederland. En als je heel precies kijkt, zijn er geen twee precies gelijk. En dat betekent dus dat als je een standaard chemotherapie gaat geven... aan al die patiënten, dan zie je dus dat lang niet iedereen daarop reageert. En dat wordt verklaard doordat die tumoren eigenlijk veel heterogener zijn... dan je zou denken op basis van de naamgeving. En die tumoren die dan veel voorkomen... of met z'n allen voorkomen bij borstkanker... dat zijn wel andere dan die voorkomen bij darmkanker? Of zijn dat weer? Ja, en, en, dus het probleem is eigenlijk een, een enorm probleem... omdat er eigenlijk de heterogeniteit, het verschil tussen de tumoren onderling, die er vaak onder de microscoop hetzelfde uitzien. Dus als de patoloog kijkt, dan ziet hij geen verschil. Die zien er voor mij precies hetzelfde uit, maar als je dan naar het DNA gaat kijken, naar welke veranderingen, mutaties in het DNA zijn aanwezig, dan blijkt dat ze heel verschillend zijn. En dan weet je dat, wat kun je dan doen? En dan gedragen ze zich dus ook anders. Ja. En wat we dus nu hebben, is een heel nieuw arsenaal aan kankergeneesmiddelen, die noemen we doelgerichte middelen, die dus heel specifiek aangrijpen op die genen die ontspoord zijn door een mutatie in kanker. Dus wat je eigenlijk wil weten anno 2012 is welke genen zijn er in een patiënt veranderd door mutatie en dan als je geluk hebt, want we hebben nog lang niet voor elk ontspoorde gen een, een specifiek geneesmiddel. Als je geluk hebt, dan hebben we een middel wat specifiek aangrijpt op dat ene ontspoorde eiwit. En daardoor, omdat de normale cellen dat ontspoorde eiwit niet hebben... hebben die normale sneldelende cellen daar toch minder last van dan die kankercel. Want en die je pakken heeft... dan ja, bijvoorbeeld in de borsten al die verschillende tumoren aan, deze therapie? Eh, nou, alleen als die tumorcellen die verandering hebben in dat gen wat, waar dat geneesmiddel op aangrijpt. Ja. Ja. En dat betekent dus dat je eigenlijk moet van een, wat we noemen, one size fits all, longkanker geven we dit, darmkanker geven we dat, naar een individuele therapie, waarbij je zegt eerst kijken wat in deze patiënt de precieze genetische veranderingen zijn, en op basis van het patroon van veranderingen in de DNA, een therapie Samenstellen die alleen voor die patiënt eigenlijk geschikt is. Dat en dan er dan... moet misschien ja. ook niet meer gesproken worden over borstkanker en darmkanker. Maar nee, die namen moeten die... Moet eigenlijk op de schop. En je moet eigenlijk meer de tumoren gaan benoemen. op basis van wat er precies in het DNA is misgegaan. U bent een gerenommeerd kankeronderzoeker. U hebt jarenlang in Amerika gewerkt. U hebt de nodige prijzen gewonnen, zoals de Spinoza-prijs in 2005. Wat is uw belangrijkste bijdrage aan dat kankeronderzoek? Nou, wij proberen dus. Um... Wij, u? Nou ja. Wij, ik, ik werk natuurlijk niet alleen, ik werk met een groep van twintig onderzoekers ja. en, en daaromheen natuurlijk nog heel veel andere mensen. Dus in mijn groep, laat ik het dan zo zeggen, proberen we eh, betere diagnostische eh, middelen te vinden om te kijken hoe je een patiënt moet behandelen. En daar hebben we al één voorbeeld van. Uh, in 2002 hebben we voor het eerst beschreven dat je dus beter dan met de conventionele diagnostiek die er is voor kanker, waarbij je vaak door de microscoop kijkt hoe het eruit ziet, kunt vaststellen of een patiënt met borstkanker chemotherapie nodig heeft, ja of nee. Want heel veel vrouwen worden eigenlijk al genezen door de chirurgische interventie. door eigenlijk. Als je in een vroeg stadium van borstkanker hebt, waarbij je alleen nog maar een tumor hebt die alleen in de borst zit en nog niet is uitgezaaid, dan kan de chirurg vaak door gewoon die, dat klompje tumorcellen uit de borst te verwijderen, de patiënt eigenlijk al genezen. En toch staat dat dan vaak in de, in de protocol dat er nog bestraald moet worden en chemotherapie ja, moet worden. Ja, en dan is de vraag dus wanneer is die chemotherapie nou echt nodig? Dat is lang niet bij alle <laughs> vrouwen nodig. En wij hebben een test ontwikkeld... die kijkt naar de activiteit van een zeventigtal genen. En op basis daarvan kun je dus heel precies voorspellen... of een vrouw wel of niet in de toekomst uitzaaiingen van die tumor gaat krijgen die de chirurg heeft weggehaald. En hoe snel kun je die test doen? Uh, die kun je binnen een paar dagen doen. Binnen een paar dagen ja. weet iemand of die wel of niet bestraalt en of die wel of niet behandeld moet worden. Het uh, gaat met over de, de vraag met, uh, of je wel of niet met chemotherapie moet behandelen ja. specifiek. Ja. Uh, juist die vraag. En ja. De artsen zijn er van op de hoogte en die houden zich dat dan ook aan of zijn er nog altijd artsen die zeggen nou neem maar het zeker voor het onzekere. Nou kijk een arts moet natuurlijk, ik ben zelf geen arts, ik behandel ook geen patiënten. Een arts moet altijd een, een, een afweging maken op basis van alle gegevens en zo'n molecule test die is een van de attributen die de arts heeft om tot een beslissing te komen... over hoe een patiënt behandeld moet worden. En ik denk niet dat het de enige manier moet zijn... waarop de patiënt uh, uh, uh, zijn keuze voor chemotherapie genomen moet worden. Nou is voor dat wetenschappelijk onderzoek wat u doet is veel geld nodig. Komt dat onderzoek nog in het nauw, de bezuinigingen... die iedereen zo'n beetje op zijn bordje kijkt? Nou, wij zijn in de heel gelukkige omstandigheid, denk ik... dat in Nederland uh, KWF kankerbestrijding verschrikkelijk effectief is elkaar halen van geld voor kankeronderzoek. Dus het kankeronderzoek is niet erg afhankelijk van overheidssubsidies. Het grootste deel van het kankeronderzoek... wordt eigenlijk door KWF-kankerbestrijding gefinancierd in Nederland. En daarmee hebben we dus een hele stabiele bron... van, uh, van inkomsten voor het kankeronderzoek. Ik denk dat het veel meer de, de fundamentele onder, uh, wetenschappen zijn... die te lijden hebben onder de bezuinigingen op wetenschap van dit kabinet. Vroeger overleed een kankerpatiënt vrijwel altijd aan zijn ziekte. Nu niet meer. Hoe lang duurt het nog? Dat zal iedereen graag willen weten, denk ja. ik. Hè? Voordat iedere kankerpatiënt geneest. Ja, nou, iedere kankerpatiënt is natuurlijk een, een, een heel um, moeilijk probleem. Um, kijk, ik zeg wel eens dat je al een vlag op een huis zet... als je het hoogste punt bereikt hebt en het nog niet helemaal klaar is. Dus als we nou eens met elkaar afspreken dat, dat kanker een chronische ziekte is geworden... als voor 90% van de patiënten de ziekte niet meer dodelijk is... maar er een vijf jaar overleving is... met een redelijk goede kwaliteit van leven. En wanneer is het zo? Dan denk ik dat het realistisch is... gezien de hele nieuwe arsenaal van geneesmiddelen die er nu... Uh, in ontwikkeling zijn en al gedeeltelijk op de markt zijn... dat je toch mag denken dat met een, een jaar of twintig voor de meeste patiënten... niet voor alle patiënten, maar voor de meeste patiënten... kanker tot een chronische ziekte kan worden. Niet genezen, maar dan wordt het meer, een, net als aids... vroeger een dodelijke ziekte was en nu een chronische ziekte is geworden... dat dan ook voor kankerpatiënten de ziekte eigenlijk meer chronisch wordt... met een goede kwaliteit van leven. Veel dank voor deze hoopvolle woorden en succes met uw verdere onderzoek. Professor René Bernhards, werkzaam bij het Nederlands Kankerinstituut in Amsterdam. Zometeen nog, de naam kent u wellicht niet, maar het beeld wel, denk ik... de Afghaanse Bibi Aisha op de voorpagina van Time, zonder neus. Er is nieuws over haar en de wereld ontvangen vertelt. Na het nieuws met Liesole Thomassen. Radio 1, het NOS-journaal. Het redden van het metropoolorkest gaat ten koste van de publieke omroep, hebben minister Bussenmaker en staatssecretaris Dekker gezegd in de Tweede Kamer. Een meerderheid in de Kamer wil het bedreigde orkest te hulp schieten met 7 miljoen euro extra. Dat geld komt uit mediareserves en de begroting voor cultuur. De werkloosheid is vorige maand gestegen naar 7 procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zaten in november ruim 550.000 mensen zonder werk. Dat zijn er 100.000 meer dan een jaar geleden. Vooral onder de 45-plussers is werkloosheid opgelopen. Duikers van de marine zoeken voorlopig niet verder naar de zes vermiste opvarenden van het gezonken vrachtschip Baltic Ace. Het waait te hard en door de hoge golven is het te gevaarlijk om te duiken. Gisteren hebben marineduikers in het wrak gezocht, maar er werden geen lichamen gevonden. En Schiphol heeft de 50 miljoenste passagier van dit jaar ontvangen. Het is een vrouw uit Veghel. Ze kwam vanochtend aan op de luchthaven met een KLM-vlucht uit Singapore. Niet eerder werd Schiphol in een jaar tijd door zoveel mensen bezocht. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders. Tot 12 uur nog. Hoe wild is het wild in het schap van de supermarkt? En de gemeente heeft last van bureautjes die de WOZ-waarde voor huiseigenaren naar beneden proberen te brengen. What a tragedy is going on, what? A... What a tragedy is, getting on.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 Doubt please, some more of these. Outside the door, she took more more. What a dragon is getting oh Men just aren't the same today. I hear every mother say, They just don't appreciate that you get tired. Doctor Please, some more of these. Outside the door, she took no more. What a track it is getting on. Life's just much too hard today. I hear every mother say the pursuit of happiness. Mick Jagger was nog 12 of zo. What a tragedy is getting on. Oftewel, mother's little helper. Vara. De gids.fm. De wereldontvanger Willem van Kanoot, Goedemorgen, je hebt een foto bij je. Ja, dat is de World Press foto 2011. Twee jaar geleden stond hij op de cover van, van Time Magazine. Uh, veel mensen zullen uh, het beeld wel, wel kennen: een Afghaans meisje. Aisha heet ze. Uh, maar waar je haar neus zou verwachten, gaat een, een gat. Ja, de bekende foto inderdaad, een ja. schokkende foto ook. Wat was het verhaal ook alweer? Nou, twee jaar geleden gebruikte dit meisje nog een, nog een schuilnaam. Uh, Bibi uh, Aisha. Tegenwoordig uh, kennen we haar echte naam. Uh, Aisha Mo, uh, Mohamad Sai. Mohammed Sai. <laughs> Ja. En toen ze 14 jaar oud was, werd ze door haar familie uitgehuwelijkd. Um, dat was om een, um een uh, ruzie met een andere familie te beslechten. Dat gebeurt vaak in Pakistan en Afghanistan. Um, en haar echtgenoot was een talibanstrijder in Oeruzekan. Nou, door haar schoonfamilie werd ze uh, als een soort uh, huisslaafje werd ze gebruikt. Opgesloten uh, in het hok tussen de beesten uh, buiten. Uiteindelijk wist zij uh, die familie wist zij te ontvluchten. Maar ze werd ook weer teruggevonden in Kandahar door haar uh, echtgenoot. En uit eerwraak sneed die man haar neus en haar oren af. Ja, eenmaal veilig in een opvanghuis voor vrouwen deed ze haar verhaal. When they cut off my nose and ears, I passed out, Oisha says. In the middle of the night, it felt like there was cold water in my nose. I opened my eyes and I couldn't even see because of all the blood. She barely survived. Aisha ja, verteld hoe ze, ze flauw viel toen ze weer toegetakeld... en toen ze weer bijkwam daar in de middle of nowhere. Toen kon ze bijna niets meer zien door het vele bloed. Nou, die aanval die overleefde ze maar net. En het interview gaf ze in maart 2010. En toen ze eenmaal op de, de cover van Time terechtkwam... stond ze ook model voor alle onderdrukte Afghaanse vrouwen. Inmiddels woont ze al een jaar of twee in Amerika. En het ziet ernaar uit dat ze binnen afzienbare tijd een nieuwe neus krijgt. Hoe ze een nieuwe neus? Want er staat maar bij dat ze al een neus had gekregen. Of is dat niet zo? Nou, dat klopt wel. Enigszins toen ze in Amerika arriveerde werd ze echt als een beroemdheid onthaald, met rode loper en al. En daar verscheen ze inderdaad met neus. This month she was fitted with a prosthetic nose, like the kind they use in the movies for special effects. She puts it on herself, with a special skin adhesive each morning, a kind of preview of what the surgery will make permanent. Ja, het was dus eigenlijk een labmiddel. Uh, Aisha werd een, een, een prothese aangemeten. Het was een, een nepneus. Eén die ze dan zelf kon aanbrengen en, uh, en kon, uh, kon vastplakken. Het was een beetje een labmiddel eigenlijk. De, uh, tot die plastisch chirurgen met haar aan de slag konden gaan. Maar dat gebeurde een tijd lang niet. Waarom niet? Duur? Uh, nou, geld was er wel. Er zou Een, een Amerikaanse liefdadigheidsinstelling zou, die, zou de rekening betalen... Uh, het geval was dat zij uh, ja, mentaal gezien was ze er niet klaar voor was. Ze was natuurlijk uh, ja, getraumatiseerd, dat kun je wel voorstellen. En de, de artsen vonden haar te fragiel en te instabiel voor die behandelingen. Het gaat om een, om een aantal lange en pijnlijke operaties. Uh, en, en een proces dat bij elkaar twee jaar uh, zou kunnen duren. En Aisha zat ook nog eens uh, met zichzelf in de knoop. Ze had last van extreme uh, stemmingswisselingen. En een psycholoog stelde vast uh, dat uh, Aisha ook kan met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Dus daar ook nog eens bovenop. Een stoornis die ze waarschijnlijk al had voordat ze werd... Verminkt en dan waren er nog de vele nachtmerries. iemand uh, wil me of iemand die me elke heeft dit soort nou, vaak had zij, had ze naar de dromen dat iemand haar achtervolgde en haar wilde vermoorden. Nou, van die nachtmerries heeft ze steeds minder last. Um, een jaar geleden is ze bij, uh, bij een Afghaans-Amerikaanse familie ingetrokken. Die mensen die hebben haar uh, als een dochter aangenomen. Die hoorden ook net haar, uh, haar opvangmoeder hoorden je vertalen. Die mensen die begeleiden haar nu zodat ze ooit op eigen benen kan staan. We are trying to support her to become independent in her life. We Studie, leer. Waarom wil je dat politieagent? She wants to be a police officer. That's what she wants to Ja, het meisje is nu nu 22. Ze gaat voor het eerst in haar leven naar school. Ze leert Engels. Haar grote droom is om ooit politieagent te worden. Want het gaat er om rechtvaardigheid en om vrouwen te beschermen. Nou zei je net dat binnen afzienbare tijd een nieuwe neus aan haar gegeven zal worden. Hoe zit dat precies? Nou ze is al een heel eind. In, in juni zijn, zijn, zijn de operaties begonnen. Was haar ja, eerste ingreep. Uh, ook deze, uh, deze week is uh, Aisha weer onder het mes geweest. Er zijn ook foto's van haar huidige toestand. Je ziet nu dat ze een, ja, een opvallend, een beetje, ja, beetje heksachtig, eigenlijk, een gekleurde grillige neus heeft. Die is gemaakt uit haar eigen. Eigen weefsel, Onder andere uit haar uh, onderarm. En deze week uh, ging ze weer onder het mes... en is er een stuk kraakbeen bij haar ribben weggehaald. En daarmee gaan de chirurgen dan ja, neusbrug en neusvleugels maken. En op die recente foto heeft ze een enorme bult eigenlijk op de voorhoofd. Ja. Dat is, een, um, dat is een, een ballon die is aangebracht door een plastisch chirurg. Die is gevuld met vloeistof en dat is een, ja, eigenlijk nogal pijnlijk ingreep. Maar die is bedoeld om haar huid zodanig uh, op te rekken... Dat, er straks, dat de chirurgen genoeg materiaal hebben om haar neus te voorzien van een mooie buitenkant. En als die operaties over ongeveer een jaar achter de rug zijn... dan zal niemand Aisha nog herkennen als dat Afghaanse meisje zonder neus... van die foto op Time Magazine. Meneer Frank den Loot, dank je wel. .fm. Het zal op menig bord liggen tijdens de kerst, reerug, konijn of eend. Een lekker stukje wild, denkt u misschien, maar dat is vaak niet het geval. Want veel wild wordt gewoon gefokt. Verzanten, konijnen en patrijzen worden in gevangenschap grootgebracht... en er zijn in ons land veel hertenfarms. Dus hoe wild is wild eigenlijk? Verslaggever Jan Peels zocht het uit in de supermarkt in leids Ree, hazenrug, hert. Ja. Is dat wild, denkt u? Ja, naar mijn mening wel. En wat is wild dan? Wat in het bos leeft. Wat in het bos leeft? Ja, ja. echt in het bos, denk je? Ja. Ja. Ja. En hoe gaat dat dan in dat bos? Ja, ik denk dat uh, net als zwijnen en zo, daar zijn er op een gegeven moment te veel van. En die worden geruimd. Ja, en die worden geschoten. En uh, dat uh, is voor mij wild. Ik denk niet dat dit uh, gekweekt wild is. En dan gaat die jager met dat veertje op zijn hoed, die, die rent erachteraan in het bos. Die brengt hem maar de polier waarschijnlijk. Maar ook hier, ik durf het niet te zeggen, als ik er nu over nadenk, dan zou dat eigenlijk een beetje in die hoeveelheid uh, zou dat niet kunnen. Maar uh, ik heb er voor de rest nooit bij stilgestaan. Nee. Ik vind wildkonijn een beetje sterk van smaak. Oh, dus u kent u het wel. Ja, ja, ja. En, en, en zo'n wildkonijn dat wordt ook echt afgeschoten, denkt u? Hm. Ja, dat denk ik wel, ja. En hoe zit het, denkt u met hert of verzand? Wordt allemaal afgeschoten. En geldt dat dan voor alle herten die uh, in de supermarkt verkocht nou, worden? Anderen ook bijzitten, maar meer in wordt dus ge... allemaal uh, schietwerkje. Nou, het zijn geen beestjes die uit zichzelf hier in de gaan zitten. Nee, dat sowieso niet. <laughs> maar, maar, maar hoe ze er wel terechtkomen, dat is de vraag. <laughs> Wat is wild eigenlijk? Ik neem aan dat in de, in de natuur gelopen heeft, ja. Maar hoe stelt u zich dat voor, dat wild? Wordt dat echt door een jager geschoten? Geen idee. Uh, het zal moeten, denk ik. En waarom dan? Waarom moet dat? De populatie in stand te houden om de wildpopulatie in stand te houden. Daarom moet die eend die u op een bord heeft zou echt geschoten moeten worden in het wild. Uh, daar ga ik vanuit. Maar of het zo is dat uh... zeker weten niet. Mark Janssen van uh, Centraal Bureau Levensmiddelen. Hier in deze winkel uh, ligt van alles in een schap, maar bij de mensen veel onduidelijkheid van wat nou eigenlijk dat wild inhoudt. Ja, ik begrijp het. Uh, wild is eigenlijk een soort verzamelnaam geworden voor... nou ja, je kunt eigenlijk wel zeggen alles wat niet kip, koe, varken is. Dat, is uh, dat noemen we wild als verzamelnaam. Maar veel mensen denken van, ja, wild is ook echt wild. Dat loopt in de natuur, dat wordt afgeschoten omdat het er te veel van is. Daar gaat een jager het bos voor in. Ja, maar is dat eigenlijk wel? Deels is dat ook zo. Uh, sommige uh, vleessoorten, sommige dieren worden inderdaad in het wild geschoten. En uh, heel veel wild wordt ook gehouden. Gehouden wild heet dat. Maar dan is het nog steeds wild? Ja, dan, dan heb je het over bijvoorbeeld, hier ligt het bistuk. Het komt uit Polen, zag ik op de verpakking. Nou, dat wordt dan gehouden in, in, op grote terreinen waar herten in grote koppels rondlopen. En uiteindelijk ja, worden die dieren wel binnen hekken gehouden. Dat zijn hele grote percelen waar ze lopen, maar ze worden wel gehouden. Maar geldt dat ook voor de eenden die hier liggen en de herten die ook in Nederland opgroeien... die misschien op een veel minder groot terrein kunnen lopen? Ja, nogmaals, het is een, het is een verzamelnaam voor een, voor een groot aantal vleessoorten, wild. En de eend wat hier ligt, er staat tamme eend op. Dus dat is al een, een voorbeeld van een eend. Hoe moeten we dat dan voorstellen? Tamme eend, is dat inderdaad een beetje zoals een kip in Nederland gehouden wordt? Nou, eenden hebben over het algemeen meer ruimte. Die hebben buitenuitloop. Die hebben ook waterpoelen waar ze in kunnen zwemmen, omdat het eenden zijn. Dat, dat, dat moet zo. Uh, dus ze worden niet in batterijen gehouden. Ze, ze krijgen wel daglicht te zien. Ze kunnen buitenlopen. Nou valt me op dat hier niet echt het woordje wild op staat. Uh, maar gewoon ja, wat erin zit, re-biefstuk of struisvogelbiefstuk. Andere supermarkten die ik heb bekeken, daar staat echt wel het woordje wild ook op. Is dat niet een beetje suggestief waardoor het lijkt dat het echt in de natuur gelopen heeft? Nou dat denk ik niet. Het is een verzamelnaam voor een grote groep vlees. En uh, je kunt je toch ook voorstellen dat... Uh... Ja, als je al het vlees wat in de supermarkt verkocht wordt onder de naam wild, als dat uit de natuur zou moeten... Nou, dan zou het geknal uh, al maanden niet van de lucht moeten zijn. Maar het zou er niet gewoon op moeten staan gekweekte uh, ree of uh, gehouden struisvogel? Nou, over het algemeen uh, kun je dat vinden als je op de site van, uh, van supermarkten kijkt... of op de site van het voedingscentrum en andere sites. Als je een beetje googelt... Zal ja, dan, oké, maar dan moet ik al een extra stap doen. Ja. Ik sta nu in de winkel en ik zie ja. het gewoon liggen. Ja, klopt. Nee, als het, uh, en, en u ziet hier struisvogelbiestuk staan. En er staat geen verwijzing naar wild op. Nee, maar in een andere supermarkt heb ik wel uh, hertenbiefstuk zien liggen. Daar staat wel wild op, terwijl ja. dat, dat natuurlijk niet is. Nou ja, als je de definitie pakt van wild wat, uh, wat uit de ongerepte natuur komt... en wat een jager toevallig voor zijn uh, vizier heeft gekregen... dan is dat vaak niet zo, want herten worden gehouden bijvoorbeeld. Kun je dat überhaupt in de supermarkt aantreffen, dat soort wild... waar misschien de hagel nog in zou kunnen zitten? Uh, sommige haas komt uit het, uh, uit het wild. Ja, ze pakken het er even bij. Dan staat alleen maar hazen, rugfilet op. Ja. Vindt u het zelf duidelijk genoeg? Kijk, als je naar de winkel gaat en je wilt voor de maaltijd een, een, een lekker stukje vlees kopen... en je denkt van ik heb zin in een, een reetbiefstuk... dan is het mij duidelijk dat dit een reetbiefstuk is. Ja, dat het het is, maar of het echt wild is? Persoonlijk ben ik niet specifiek op zoek naar een stuk wild. Ik zoek een diersoort wat ik lekker vind en dat koop ik dan. Zou u het hier kopen? Ik zou het hier zeker kunnen kopen, absoluut, ja.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 De bureaus werken op no cure, no pay basis. Het kost de huiseigenaar dus niets, maar de gemeentes des te meer. En die zijn dan ook niet blij. Aan de telefoon Jan Vonk, hij is van de LVLB. Dat staat voor de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen. Hij spreekt dus namens de gemeentes. En Ferdinand Terecht van het bureau WOZ Specialisten zit hier in de studio. Heer, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Vonk, u bent in het dagelijks leven ook hoofd van de Belastingen van de gemeente Utrecht. Hoeveel bent u dit jaar kwijt aan die WOZ-bureaus? Wij denken dat wij dit jaar uh, bijna de twee ton of misschien zelfs er wel iets overheen gaan benaderen. Dat zijn dus de, de kostenvergoedingen die wij voor allerlei uh, bezwaarschriften en uh, belastingprocedures bij de rechter uh, moeten vergoeden... in het kader van de no no pay bedrijven. En stijgt het in vergelijking met de vorige jaren? Ja, het stijgt explosief. Uh, daar was een aantal jaren geleden nog een budget van uh, onder de 10.000 euro voor, voor kostenvergoeding... En binnen een paar jaar zitten we inderdaad aan een uh, tonnen. Dus we praten landelijk over vele, vele miljoenen? aantal miljoenen, ja. Ik durf het niet te overdrijven, maar ik denk dat het uh, tussen de 1 en de 2 miljoen in zal zitten. En hoe gaan die WOZ-bureaus te werk? Die dienen netjes een bezwaarschrift in namens een burger of een bedrijf. Dat kan ook. Dan zijn ze gemachtigd. Dan hebben ze ook een uh, machtiging voor. Ze dienen een waardebezwaarschrift in, maken daar meestal ook een taxatierapport voor op... ...vragen een oorzitting aan en dan begint het, ja, het touwtrekken over de waarde in het economische verkeer die wij hanteren... ...voor het opleggen van onze OZB-aanslagen. En waarom betaalt u ze uit? Dat is een, een, ja, een regeling die de verplichting oplegt als een, iemand die bezwaar maakt ook om kostenvergoeding vraagt en hij krijgt gelijk... Uh, dat is dan ongeacht de mate waarin je gelijk krijgt... Uh, dat je die kosten moet vergoeden binnen redelijke marges. Maar die marges zijn dusdanig uh, ruim... dat wij bij bezwaarschiften toch uh, tussen de drie en de 500 euro... Uh, zien uh, verschijnen als kostenvergoeding in bezwaarfase. Want de bureaus declareren de gemaakte kosten bij u? Ja, dat klopt. Die vraag is dan gemiddeld van drie tot 500 euro? Uh, dat, dat kan variëren uh, hoe, hoe zwaar het taxatierapport is, wat men erbij doet. Maar uh, deze bedragen zie ik door de bank genomen toch wel langskomen. Ja. Meneer Vonk, ik zie geld. Want als ik nu zelf die WOZ-waarde omlaag weet te krijgen bij de gemeente, zonder hulp van zo'n bureautje, kan ik dan ook de gemaakte kosten declareren? Ja, dat ligt veel moeilijker, want oh. uh, dan uh, zult u ook een, uh, toch weer een uh, taxatierapport ergens moeten opvragen om aan te kunnen tonen dat u kosten gemaakt heeft. Want je moet wel kunnen aantonen dat je ook inderdaad die kosten maakt. Nou, zo'n bureau zegt, wij hebben daar uh, iemand aan laten werken, dat heeft zoveel uur gekost. Uh, wij hebben een taxatierapport moeten opstellen, dat heeft ook zoveel uur gekost. Maar zoveel euro per nee, uur het. en dan... Uh, ik heb de mensen thuis een, een, een of de auto een debat beloofd. En daarom zit hier ook Ferdinand terecht, zoals gezegd. Van de WOZ-specialisten. het Dissum Bureau. Ja. U loopt binnen op die kosten die gemeente u in rekening brengen, in het recht? Ja, was het maar zo'n feest. Kijk, uh, meneer Vonk die, uh, die doet nu voorkomen alsof hij dit jaar uh, heel veel uitspraken gedaan heeft op bezwaarschriften die we hebben ingediend bij deze specifieke gemeente. Maar hij houdt de uitspraken op die bezwaarschriften nog aan. Tot de laatste termijn die daarvoor mogelijk is. En ja, waarom nu een gemeente staat? Ja, om ons te traineren. Kijk, zij maken dus een onderscheid met burgers die zelf bezwaar maken en die een. En burgers die een belastingadviseur of een jurist inhuren. Of uw bureau inhuren. Ja, exact. Ja. Ja. En ze traineren dus die gemeentes. Maar met andere woorden, die kosten voor u lopen nog meer op. Ja, wij moeten lang wachten. U, en u de, verdient nog meer. Nou, wij moeten daar ook een gang voor naar de rechter maken. En uh, op het moment dat de rechter ook de gemeente veroordeelt in de kostenvergoeding. Dan lopen die kosten op. Maar daarvoor zijn dus ook extra handelingen nodig. Daar gaat, daar gaat heel veel tijd in zitten. Reistijd, reiskosten. Meneer Vonk, u bent zelf schuld? Ja, ik hoor dat. Ik, ik kijk daar ook van op. Omdat het uh, vaak toch uh, het bureau is. Nou, nou is dat niet alleen het bureautje van meneer de recht... maar het, het zijn ook andere bureaus die bezwaarschriften indienen. Dus ik zit uh, niet alleen met meneer de recht aan de tafel... maar met nog zes, zeven bureaus. Nee, maar dat snap ik. Maar u, laad, en... u, laat het gewoon een beetje, u schuift het voor u uit. Ja, want waar nou... maakt u dan onderscheid tussen burgers die geen adviseur inhuren... en burgers die wel een adviseur inhuren? Goeie vraag. Meneer Vonk. Wij moeten binnen een jaar die bezwaarschriften behandelen. Dat doen we ook netjes. Dus naar achter de schuiven kan niet onbeperkt. Je moet toch zorgen dat je aan het einde van het jaar die bezwaarschriften allemaal behandeld hebt. Deze bureaus vragen veelal om een hoorzitting als ze niet of niet volledig in het gelijk worden gesteld. Dat ga je niet door het hele jaar doorplannen. Dat zit meestal toch wat achter in het jaar. Nou, dat hoeft niet zo te zijn. Je inderdaad vrij laat in het jaar pas die bezwaarschriften afhandelen. Nee, dat hoeft zeker niet zo te zijn. Wij hebben u bijvoorbeeld eind vorig jaar een brief gestuurd... waarin wij een handreiking doen om tot werkafspraken met uw gemeente te komen. En wat ons betreft kan zo'n hoorzitting collectief gepland worden... voor alle zaken die binnen uw gemeente lopen. Meneer de Recht, ziet u veel mensen die in de problemen komen... door de waardevermindering van hun woning en de hoge belastingen van de gemeentes die WOZ waren? Ja, er ontstaat een, een, een, een lagere acceptatiegraad... als iemand zijn bezit terugziet gaan in enkele tienduizenden euro's per jaar maar de kosten bij de gemeente en bij de andere belastingzaken ziet oplopen. En dan komen ze echt door in de problemen? Nou, problemen, dat ontstaat hoogheid bij zaken waar erfbelasting speelt. Want dat zijn tarieven die, die variëren van 10 tot 40 procent over de, de nalatenschap. En ook meneer Vonk liet optekenen in het artikel dat het slechts om enkele tientjes gaat. Alleen dat is echt bezijden de, de, de realiteit. Want met de erfbelasting is ook veel mis. U hebt geen medelijden met de gemeentes vanwege het feit dat u ze op hoge kosten jaagt. Nou... Kijk, het ontstaat, die, die kostenvergoeding, op het moment dat de gemeente een fout maakt. En deze wetgeving is ook van toepassing op parkeerboetes. Eigenlijk alle, alle overheidsbeslissingen. Dus het doet hun werk niet goed? Ja, daar begint het. Meneer ja, ja, Vonk, u doet uw werk niet goed. Ja, dat hoor ik. En uh, dat is. Uh, we praten nu over de WOZ-waarde, want het zijn WOZ-specialisten. Ja. En daar zit, uh, denk ik, ook de crux van het hele verhaal. Ik heb helemaal niets tegen bureaus die bezwaar maken namens burgers, want een waarde. Zoals die op een waardebeschikking komt. Daar weten we allemaal van. Dat als je daar drie of vier taxateurs of makelaars naar laat kijken. Dan krijg je drie of vier verschillende waardes. Dus het is geen exacte wetenschap. Dat is het nee. een probleem. Maar die WOZ-waarde wordt bepaald door de Waardekamer. Dat is een organisatie in Den Haag. Leveren zij slecht werk af dan? Nee, nee, nee. De waarde wordt bepaald door de taxateurs van de gemeentes. De waarderingskamer is alleen het toezichthoudend orgaan. Die kijkt of wij dat goed doen. Akkoord. En kijk, het zou heel makkelijk voor ons zijn om de waardes gewoon een tonnetje lager te zetten. Dan hebben we geen bezwaarstifte meer. Maar daar is de waarderingskamer. Maar waar dan ligt dan de oplossing, bij. meneer Vonk? Uh, ik persoonlijk denk, en de LVLB denkt, dat wij naar een ander systeem moeten verwachten, wat betreft de WOZ. Er zou moeten worden gezocht naar een klassestelsel waarbij binnen bandbreedtes een waarde als juist wordt uh, aangemerkt. Dat hadden we ook. Dat was de fieronsmarge die is door de Hoge Raad is die, uh, ja onverbindend verklaard. En daarna is eigenlijk het hele gedoe uh, echt begonnen. Want je gaat soms steggelen over waardeverschillen van 2.000-3.000 ja. euro. En als daar dan zo'n kostenveroordeling ten tegenover staat, dan is dat ja. buiten proporties. Die wet die moet een beetje worden aangepast. N ja, ja. rechten. Zonder nou, te veel in technische ja. details te vervallen. Maar legt er het, het uit. Nou kijk, die, die aanpassing van 2.000-3.000 euro, daar ben ik het wel mee eens met meneer Vonk. Alleen, wij zien een gemiddelde fout van 10% van de waarde. En, uh, dan gaat het over duizenden euro. Ja, dan spreek je over een gemiddelde afwijking van 33.000 euro per zaak. Pardon? He, dus daar dat, gaat het nogal ergens over. En, uh, de, de toevallig heeft, uh, en haal je die met een wetswijziging eruit? Nou, toevallig heeft de staats staatssecretaris Wekers recent een brief naar de Kamer gezonden... waarin hij uh, juist daar geen heil in ziet. Uh, ook omdat de uitvoerbaarheid afneemt en de, ja, de, de accuraatheid de neemt ook af. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd, zeg ik. Jan Vonk van de LVLB, de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen, sprekend namens gemeentes en zeker namens de gemeente Utrecht. En Ferdinand Terecht van het bedrijf WOZ-Specialisten. Hartelijk dank voor dit gesprek. Wat schaft de kijkbuis hedenavond? Ja, op donderdag kondig ik meestal de iets van waarde en metropolis aan op deze plek. Maar nu wil ik u graag attent maken op twee andere programma's. Een film van Wilfried de Jong over de wielrenner Dimitri de Fouw. Na een val in 2006, waarbij ook de Spanjaard Isaac Galvez betrokken raakte... ging het bergafwaarts met de, de Vauw, want Galvez overleed door die val. En de Vauw die raakte depressief en pleegde in 2009 zelfmoord. Om vijf over half tien te zien op Nederland 3... En in de reportageserie De Uil van A A A Athena... of Athena, is vanavond de documentaire Poolse Beer te zien. En dat is een jonge beer die in de Tweede Wereldoorlog... met Poolse vluchtelingen meeging en uitgroeide tot het symbool... en de mascotte van alle Poolse vluchtelingen. Intrigerend. Om tien over elf op kan Jurgen van den Berg zometeen met lunch. We bellen zometeen even met Jeroen Pauwen. Die begint vanavond aan een nieuwe serie vijf jaar later. En om half twee standpunt rl. De stelling dan de etende Tom moet uit huis worden geplaatst. Kan je het verder alleen af? Ja. ja, Bas Levering doet ook mee, pedagoog. Je woont voor nu? Ja. Oh ja. ja? Surf naar de gids.fm. Nou, het dan. Radio 1 Jaaroverzicht. Gisteren rond half negen aan de stationsweg in Haren. Het was zo eng allemaal.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 Kijk op anwb.nl/slash voor de zaak. Dit is Radio 1.